In de Randstad staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaver, Polder en Zwijndrecht 7 kilometer door een aanrijding. En op de N57 Rotterdam richting Oudorp een strandfile tussen Rokanje en Goede 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ga je mee? Lekker zwemmen in de zee. Lekker zwemmen in een rond. Lekker zwemmen is gezond. Lekker mensen kan je mee. Lekker zwemmen in de zee. Lekker zwemmen in een rond. Lekker zwemmen is gezond. Heb je alles op de rij? Zet je zorgen dan opzij. Lekker. Mensen kan je mee zwemmen in de zee, zwemmen in het rond, zwemmen is gezond, heb je. All right, set, set. Wir sind endlich wieder in een plaatje zo Albert-Jan, begin voor uur twee van Zandvoort op zaterdag. Ja, zwemmen in de zee. Iedereen is lekker aan zwemmen in de zee. Ja, zeewatertemperatuur de temperatuur is vandaag goed hè, hier in Zandvoort. Het is heerlijk zijn weer. Ja. Heerlijk, dus geniet ervan vandaag en morgen in ieder geval nog schitterend weer. Gaat je op 30 op strand, dus wat willen we nou nog meer? Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Je de je overigens en zwemmen in de zee. ZFM voor Zandvoort en de regio. Ga je mee?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 uw lokale zender te laten staan. Ja, we hebben nog wel een paar zomerse platen in petto, hoor. Dus dat gaat helemaal goed komen, Obetje. Dat komt helemaal. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Mooi, ik ook. Dan gaan we er tegenaan tot aan vijf uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag. Bij de lokale omroep. Zie je hem zo voort. Welkom, allemaal. En houd de radio lekker aan. Hier is Warren G. en Nedoc. Die leuke zin van hun heet Regulates. Het was een clear black night. Een clear white moon. Warren G. was op de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 And said, what's up? Some brothers put some gats, so I said, I'm stuck. Since these girls peeping me, I'm obliged glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want some bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked. I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. they took my rings. They took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie him up, and they all around. Can't none of them see him if they going straight pound for pound. They wanna come up real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 You smoke, like I smoke, then you're high, like every day. And if your ass is a buster, 213 will regulate. If you know, like I know, you don't want to scandalize. Look at zo'n plaatje uit de oude doos op de Zonvoortse radio. Yo, the Warren G, en dog Doc, en regulate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 That was the good that got that. That was the good that Si te desesperado, una cosa nueva, lao.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 Probeert te druk te zetten. Daar komt Faisal Rikkers aan. En die shocked een beetje. Dat is niet echt druk zetten. En dat is zijn broertje. Dat doet het wel heel goed. ...Wotfi, Wopsie Rikkers. En die speelt via Paul van der Oort. Naar Faisal Rikkers. Hij gaat pingelen... Speelt aan de buitenkant. Billy Visser. Billy Visser geeft hem in één keer voor. En er is. Oh. Bijna zijn broertje, boy. Die daar uh, mooi komt inlopen. En uh, die bal uh, goed raakt. Maar uh, niet uh, goed genoeg. Niet goed genoeg in de richting. En die bal gaat over de achterlijn. En Odin mag weer die bal gaan nemen. Nu weer naar de rechterkant van het Zandvoortse veld, zo te zien. Ja, inderdaad. Um, Odin kan die bal niet kwijt. Er is weinig beweging. Dat is ook misschien wel een beetje logisch met het hele eten weer. En dat, uh, en dat, uh, dat uh, ja, dat merk je gewoon. We moeten wat meer gaan werken en dan gaat de bal komen. Nee, het gaat niet komen. Teruggespeeld. Terug naar de keeper. Helemaal terug naar de keeper. De Zandvoort zet de spelers van Odin behoorlijk vast. En die. Uh, die, die komen er dus niet uit. Ze speelden steeds op hun eigen helft. Al vanaf het moment dat die bal over die achterlijn ging. Nu zijn ze dan eigenlijk op een soort de helft van Zandvoort. En dan gaat het snel. snel. Heel snel zelfs. Maar zwemmen is het moeilijk. Ja. Oké. Okay, voorzitter Naar de centrumspits van, uh, van Oden. Die speelt aan de zijkant toe. En die kan er een 16 meter in gaan. Krijgt de bal terug. En dat is daar Billy Visser. Die goed into, into, uh, in In... Uh... Nou ja, in, in, in kan het voor die uitkap ingrepen. Sandvoort is nu weg. Zandvoort via uh, Michael Kuil aan de rechterkant. Michael Kuil uh, heeft een bol gesteld. Laat loopt ook samen met zijn man voorbij, gaat het 16 meter gebied in. Die schiet. En uh, in de handen van de keeper dat was een, Dat was een grote kans voor Sandvoort. als hij even gekeken had. Want er stonden twee man redelijk vrij: dat was Paul van der Hoort en dat was Boy Fischer. Dit is het eindsier van de schijzitter, die het uh, niet moeilijk heeft voor de weinig hoeven te fluiten. Het heeft natuurlijk ook wel met die temperatuur te maken. Een beetje gezapig. Uh, maar het uh, zal uh, toch in die tweede helft moeten komen, willen ze uh, nog het eind van de kunnen betekenen in die KVB bekercompetitie. Oké, okay, dankjewel Joop Fres voor je bijdrage van vandaag. Graag. En, uh, ja, en zo, zo meteen de tweede helft, die gaan we uiteraard ook volgen. En dan met John Lemmens. Tot de volgende keer Joop. Ja, tot dan. Tot dan. Dat was jouw vres vanaf het voetbalveld van FC Zofort. Waar de temperatuur behoorlijk hoog is. Hè? Je zou maar moeten gaan rennen achter zo'n balletje aan. Met deze temperatuur. Daar ben je niet blij hoor, Albert nou, kan kan kan bijna keeper zijn. Ja, ander. oh ja. Dan staan we weer een beetje stil. Hm, Oké. Okay. Ja, nee. ja hij gaat op plaatje, toch? Ja, ja, ja, oké. Okay. José de Rico en Henry Mendezoria en Rayaz Denzer. En daarom is het even voor half vier geworden bij Stamvoort op zaterdag. en Stamvoort, we zijn bij jou tot aan vijf uh, uur vanmiddag.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 Next Aan het begin van de uitzending over OCB's. Ik denk, hé, hey, daar heb ik ook wat van Ja, de koffie zo <laughs> Bij deze generatie, hoor Bij C.V.M.S. zal het is half vier geworden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 Blijft u nou morgenmiddag in het centrum van Zandvoort, dan kunt u natuurlijk naar de kunstmarkt op het Draadhuisplein. Een gezellige markt met kunst van verschillende kunstenaars.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 bestaat dan 30 jaar. Uh, de, die geven een concert in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Grote Krocht 45. Dat begint allemaal om half drie en dat duurt tot vijf uur. Vanwege de 30 jaar bestaat het Zandvoorts Mannekoor u van harte uit om dit jubileumconcert bij te wonen. U kunt kaarten krijgen, in weet ik alweer bij Sebol en uh, nog een andere plek. Dus wees er snel bij, want de kerk vol is vol.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 Park Zandvoort. Dus we hoeven ons niet te vervelen. Zo, dat was weer een hele Neem even een slokje water over. Gaan we doen, gaan we doen. Zeker, en nee, dan heb ik mijn op inmiddels klaargezet. Oh nee, ik zo erg is dat niet. Dat scheelt er weinig hoor. En vanavond ben je bij Jupiterplaatshaven plaats, vanaf 6 ja, uh, uur uh, grootfeest tot 9 uur s'avonds. En het gaat misschien nog wel even wat langer door hoor. Iedereen is van harte De welkom. Zuurro, tu nombre, extraño el calor.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 Te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú mi mundo tú y pienso en ti mi fórmula de amor y pienso en ti sin ver la solución porque te tengo que olvidar porque te tengo Is dit te Dank Y pienso en ti.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 op ze Frans. Dan ben ik al Maar hangen. mensen noemen me ook Katie of Katie, Katie. Luister ik ook allemaal naar. Dus, uh... Goed, we gaan even, eerst even heel recent naar gisteravond. Yes, Je hebt opgetreden uh, tijdens de Harlem Jazz. En ja. Maar. Hoe kwam dat zo tot stand? Ja, dat was heel grappig. Ik had met iemand over dat ik een uh, gitarist zocht. En ze zei, nou dan moet je even naar nou, die en die naam zoeken. En toen uh, nou, dus kwam ik uit op de site van Ungawa terecht, de band Ungawa. En toen heb ik een pagina geliked. En, uh, en die bandleider die zag dat en die had dus, 'Nou, uh, vriendjes worden op Facebook. En ik van nou, ik vind jullie uh, sites zo leuk. Jullie hebben een beeldmerk van een, uh, een uh, koe met zebra, strepen. Mm. En ik denk, nou, dat uh, this is me. Ja, Nederlandse vader Cameroense, of Nederlandse moeder, Cameroense vader. Dus ja. ik ben die koe.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 Ja, ja, heb ik dat. Ja, heb ik dat. Eh, heb ik dat. <laughs> en, uh, nou, en toen de band pas ontmoet, ja. echt uh, een kwartier voor het optreden. En uh, van nou, uh, ja, ik roep je om en spring me op het podium en, uh, en zing maar gewoon lekker mee. Had je, dus, had, je niet, had je geen vlinders in de buik? van de, Ja, dus. ik vond het wel even heel erg spannend. Ik, ja.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 ook een zebra jurk aan ja. een zebra print jurk aan, ik denk ja dan moet ik toch wel een beetje in de stijl blijven dus, ja, was oh, was leuk. leuk, maar dat is ja. echt, echt echt uit het lucht komen vallen ja. en uh, niet, ja. niet, niet oefenen, gewoon boom nee, gewoon, gewoon een doen. boompads, vier dagen van tevoren ja. Ja. ja, heel spannend, was leuk gaan we nog even een eindje terug in de geschiedenis want die enige tijd geleden was je ook te gast in onze uitzending en toen ja. was het een beetje release van je cd Ja. en dat is weer een hele andere soort muziek die je toen ja. uitgebracht hebt ja. wat is er uh, sinds die tijd gebeurd sinds de release van die cd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 En die was me helemaal meteen fan van de muziek. En I like your style. And it's amazing. <laughs> Oké. Okay. Echt heel enthousiast. Ze dus zei uh, skypen en mailen. En uh, op een gegeven moment zei ze nou. Ik heb binnenkort een show En ik weet niet of je muziek kan draaien. Maar ik ga mijn les doen. En toen echt een dag van tevoren. Ja ik ga je muziek draaien. Dus heeft ze It's With You. Het eerste nummer van de cd gebruikt. En, uh, nou, en Daar gaan we zo meteen naar luisteren de afloop. Dus ik had, ja, dus, ja. Oh, leuk. Dus ik had dat uh, ook op mijn Facebook geplaatst. Van nou, dit en dat uh, gaande. Nou, meteen Haarlands Dagblad ving dat op. En, ja. uh, dus een hele leuke, uh, kan... leuke attentiewaarde was dat. En toen had iemand van mijn Facebookpagina gaan googelen En die vond dus een filmpje van die modeshow.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 Ja, nou goed, hele grote, dan wat moeilijker. Maar gewoon muzikanten, dan kun je gewoon heel makkelijk linken. En het is gewoon, ja, laagdreppeliger. En je maakt sneller contact toch met mensen...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 Aantal mensen die in het museum werken. En uh, dus, dus ze kwamen naar me toe van: goh, ja, je hebt uh, die cd uitgebracht en we, we zijn met het podium begonnen. En we willen graag uh, artiesten of, of uh, nou, kunstenaars, uh, poëzie, eigenlijk een hele scala aan activiteiten die ze willen plannen elke maand. Dus toen uh, kwamen ze bij mij uit. Oké, okay, dus, dus... Ik vol wel vereerd eigenlijk. Ja, geweldig. Het ja. is hartstikke leuk. Het is, is onwaarschijnlijk kleinschalig, maar er kunnen toch 50 mensen kunnen daar op dat pleintje. Ja. Vorige keer was Adam Spoorden, Nou, volgende week jij. Ja, en Grandioos. Adam Spoorden heeft zelfs buiten gedaan. Dat, dat vind ik dan weer een beetje eng. Waarom? <laughs>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 Ja, Laat je zoveel en, materiaal. Ja, zoveel ideeën. En ik op een gegeven moment ontmoet je mensen. En die kent die en die kent die. En op een gegeven moment, oh dan ga ik wel mee met die clip. En, uh, en eentje ook in Parijs, in mijn geboortestad opgenomen. Dat is Volgens mij ben je helemaal, zit je helemaal op een golf. Ja, ik zit helemaal in de flow. Echt, er gaan allemaal deuren open. En, uh, en de, die videoclip, ga je die ook uh, hoe noemen, lanceren? Op, uh, ja, ik wil daar een feest aan geven. Dus 14 september ga ik een uh, feest uh, geven bij Club Nautique. En ook voor de pers, dus jullie zijn sowieso ook uitgenodigd. Jullie, Wij zijn al pers, hey. Jullie doe je jullie <laughs> moeten komen. Dus 14 september, hè? Op een vrijdag? Ja. Ja.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 En, uh, en iedereen is welkom. We nou, gaan er gewoon een feest van maken. Geweldig dat het zo loopt. Ja. We volgen je op de voet. Ja, en uh, we uh, zullen dan zometeen ook een nummer draaien. Van, uh, wat ook, ook, ook gedraaid is tijdens die modeshow. Show. It's, ja. it's with you. Uh, luister naar de Langsmuziek van Rodesh. Volgende week live om drie uur bij het museum. Yes. Heel veel succes. dankjewel je Oké, okay, nou was mooi. Zullen we nog even volpraten hè? dat minuutje, wat ik ja. aangaf? Of ja, oh, was dat een minuutje? Ja, ja, dat ik een dacht dat een ander vingertje oh, ja. <laughs> ja, dacht ik, ik, dacht, ik dacht nummer 1 van de cd. Nummer één, ja, nummer 1 van de cd <laughs> gaan we draaien. Nog even voor, uh, voor de luisteraars, uh, hoe heet het nummer? It's With You. It's With You, gaan we draaien tot het uh, nieuws en uh, weer van 4 uh, uur. Gaat dat zo snel? Zo snel gaat het? Oh, hele... Oké, okay, even kijken of ik nou met de tijd uit... <laughs> Joh, het is een live programma. Ik praat het al vol, ik praat okay. het makkelijk vol. Nou, nah, nah, helemaal goed. Nah. <laughs> Bedankt voor je komst. Dank je wel. En heel veel uh, succes. En als er weer wat is, ben je van harte welkom. Ja, super. Dankjewel. We gaan loungen.